Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS-journaal. Bedrijven zijn nog altijd gesloten in verband met besmetting met fipronil. Dat waren er een paar weken geleden nog twee keer zoveel. De bedrijven worden pas weer vrijgegeven als de hoeveelheid van het giftige bestrijdingsmiddel in de eieren en het kippenvlees onder de maximale EU-normen zit. In Nederland gebruikte het bedrijf ChickFriend fipronil. Volgens een vertegenwoordiger van de Europese Commissie lijkt het risico voor de volksgezondheid zeer beperkt te zijn geweest.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 Op in maart 2019 klaar zijn, voorlopig wordt het tempo van de onderhandelingen niet opgevoerd. In het centrum van Brussel is vanmorgen een groot zinkgat ontstaan. De politie sloot de straat vlakbij station Brussel Centraal en leidde het verkeer om. Volgens de Belgische politie is het gat zeker 6 meter lang en 2 meter diep. De oorzaak is onbekend, mogelijk heeft het te maken met de flinke regenval van gisteren. De straat blijft voorlopig dicht. Qatar, gastheer van het WK voetbal in 2022, ontbreekt op het WK volgend jaar in Rusland. De ploeg verloor met 3-1 van Syrië. Qatar wist zich nog nooit te plaatsen voor een WK, maar is als gastheer al verzekerd van een plek in 2022. Eerder op de dag plaatste Japan zich al voor het WK in Rusland. Het weer, vanavond klaart het steeds meer op en vannacht kan het mistig worden. Morgen meer ruimte voor de zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt zo'n 20 graden. In het weekend blijft het licht wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt drukker dan gebruikelijk, vooral rond Amsterdam. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden aan de A10 West. Dit zijn de uitschieters. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft, 4 kilometer, maar wel een half uur vertraging bijna. De A10 Zuid in beide richtingen tussen knappen Meer en de Zeeburgertunnel. Pakweg drie kwartier tot een uur vertraging. De A15 rotterdam gorkum bij Sliedrecht-West, een kwartier extra. De A20, Hoek van Holland, Gouda, 10 minuten extra bij Moordrecht. En op de A20, nee, de A28, Utrecht, Zwolle, bij Amersfoort, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat vond wel een leuk pingeltje ertussendoor eigenlijk. <laughs> maar ik word even niet opgelet dat hij op de goede, goede stand stond. Maar het is toch nog goed gekomen. Welkom terug voor de tweede uur. Ronald en Hans in de Middag. En wat kan u verwachten? In ieder geval om half krijgt u in ieder geval het weer voor het komend weekend. En om kwart voor krijgt u de bijzondere wereld van ZFM. En natuurlijk een heleboel nieuwtjes. En wat er allemaal te doen is van het weekend. Dus ik zou zeggen blijf lekker bij de radio. En zo is afgesproken, ja, ik begin straks met degene waar we net mee geëindigd zijn. Een Lekker, Lekker, Lekker nummer. Ik heb verkeersinformatie. De, huh? Ja, echt waar. Van vier... Ja. Verkeersinformatie, voorgelezen door Hans Wassenaar. Ja. De werkzaamheden aan de Zandvoortenweg. Van 4 tot 8 september vinden er werkzaamheden plaats... op de Zandvoortenweg in Aardehout. Het verlengde van de Zandvoortselaan. Er wordt gewerkt in drie nachten... tussen 8 en 6 uur s morgens... Maandagavond 4 september is de eerste nacht. Er wordt aan één rijbaan tegelijk gewerkt. Zodat verkeer vanuit Zandvoort gewoon door kan rijden. Er is een omleiding via de Zwarteweg Bentvolt, Bentveldweg. Voor verkeer naar Zandvoort. Buslijn 80 van Connection rijdt in beide richtingen over de weg. Oké. Oh, okay. Dus, nou, is toch wel ja. belangrijk als je... Ja, maar even rekening mee houden. Ja. ja. Dat is Doel. wel nuttig. Wat? Nuttige verkeersinformatie. Hans. Dank je wel. Ja. Dank je. In ja, al die tijd dat ik hier sta, was dit toch wel een van de nuttigste. We door. gaan naar een plaatje.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 lekkere muziek is dit. Jawel hè? Ja. Ik, ik, we hadden het er net over. Ik heb uh, van het weekend naar de Uitmarkt gekeken. Nee, niet van het weekend. was van de week. Naar de Uitmarkt. En dan, we krijgen nu een, een musical over Gloria Estefan. Ja. En het is allemaal zulke vrolijke muziek. Hè. Je wordt er echt heel vrolijk van. Ja. ja is Dat is echt uh, um, een beetje... Ja, ik vind het nooit Latijn. Latijn is het niet. Het is meer Cubaans. Vind ja. ik het wat ja, dus Hij heeft de Cubaans Ja, afgeven. ik vind het echt leuk. Dat. Uh, ja. Ja, ik versta er niks van, maar het, het, nee, nee, nee. je wordt er heel vrolijk van. Ja, ja, ja. En als er dan ja. inderdaad van die mooie dames rondlopen... in allerlei gekleurde gewaden, Nou dan, uh, hè? Goed, een duur woord, hè? Ja. Perpetuum mobile. Ja, ik weet niet wat het betekent, maar dat zal wel goed zijn. Ja. Wat betekent je weet niet, het? Die perpetuum mobile. Dat nee, is wat een, betekent het? Het is een, uh, uh, uh, ik wil zeggen een instrument, maar het is een voorwerp... Ja. dat als je dat één keer in beweging zou zetten... Dan blijft het in dan beweging. Dan blijft het in beweging. Ah, nou snap ik het. Dank je. Als je. Zo leer je nog eens wat, hè? Ah, man. Man, man, man. man wat worden we toch wijs. Ik hou zo van het... leren. Nou, Heerlijk. En, uh, maar het Timmerdorp van Zandvoort is weer geopend... en de laatste week van de zomervakantie is aangebroken... en dat betekent dat het weer tijd is voor het Timmerdorp in Zandvoort. Dinsdag werd het officieel geopend... met een spetterende Circus Act van sterke man Sterke Dave. Vier dagen lang gaan 150 Zandvoortse kinderen... onder begeleiding van veel vrijwilligers hutten bouwen met als thema circus. 150 kinderen kan het jaarlijkse Timmerdorp Zandvoort kwijt... En dit jaar waren de jongens in de meerderheid. 90 jongens en 60 meisjes waren zo gelukkig om zich in te kunnen schrijven voor de immens populaire Timmerdorp. Ja, dat is ja. leuk. Dat is ja, leuk. dat ja. lijkt me ook leuk. Ja. En, en kan je dat nog bezichtigen ook, of niet? Ja, nee, ik mij kan volgens mij er gewoon naartoe. Oh, wat leuk. Ja. En wordt het. Ja, ga je naartoe? En, maar wordt het dan weer daarna afgebroken? Ja, ja, ja. En dan flikkeren ze alles op een hoop en dan steken ze de Victor in. Oh, oh, dat is, dat is helemaal ja. feest voor die, voor die kinderen. Ja, ja, ja. ja. nou, dus. leuk. Zo zijn blijven de kinderen toch bezig. Ja, volgens mij zijn ze vorig jaar met z'n tweeën hier nog uh, op bezoek geweest. Hebben oh, ze geïnterviewd. bij ons? Ja. Oh. Maar goed, het is langer dan een jaar terug. Ja, als, uh, dat uh, wordt voor mij moeilijk. Je weet nog wel dat je op vakantie bent geweest, naar de Noordpool. Ja. Nee. Nee, nou dan ga ik helemaal deze... Ken jij uh, DJ Sven en MG Michael J nog? Nee. nee, ja? Nee. Nee. nee. We hebben ooit een hit gescoord. Nee, ons oh? duo. Uh, DJ Sven is tegenwoordig sidekick bij Rop van Zomeren. Oh? Uh, uh, Madonna heeft het gesimpeld. Alsof je water ziet branden. Ja, inderdaad. Ja, <laughs> inderdaad. Zo ging ze nog een paar uur door. Ja, wat leuk. Ja, voor je het nee, ik, Ja, ik wist niet ja, daar zit dus ik, ik hem uh, weer terug aan. Nee, nee ik vind nee? het echt oh. leuk. De, maar ik vind die holiday, dat, zo heet het eigenlijk, hè? Holiday. The holiday Rap was de, de, Ja, vakantie, ja. hè? Ja. Dus ja, daar ga, daar ga ik heen straks morgen met vakantie. Een weekje. Ja, Hans. Dat heb je met AOE'ers. Die kunnen gewoon doen wat ze zin in hebben. Ja, Hans. Lekker, hè? Ja, Hans. Ja. Maar ik heb ook wel een, een nieuwtje. Nou, een nieuwtje. Het is een mededeling eigenlijk meer. Het, het Alzheimer trefpunt. Dat gaat weer beginnen. En dat begint woensdag 6 september. En daar staat het thema. De rol van de huisarts. In het dementieproces Op de agenda. Dr. Peter Paardenkoper is de gast op deze informatieavond. En centraal zal de vraag staan. Wat kan en mag je verwachten van een huisarts. Als zich verschijnselen van vergetigheid. Vergetelheid. Voordoen. Maar ook. Wat kan hij of zij doen voor iemand met dementie... en dienstpartner of andere mantelzorgers? Paardenkoper ligt toe en dat toen... Nee, wacht even opnieuw. Paardenkoper ligt daar toe en beantwoordt vragen van bezoekers. De avond van alzheimer is in pluspunt Vlemingstraat, nee, Vlemingstraat 55. Jonge, jonge, jonge. Aanvang, halve wacht en de toegang is gratis. Ja, zo verspreek je je eigenlijk nog wel eens, hè? Hans, ik, uh, ik zeg helemaal niet. Nee, je mag, ik zag het aan je gezicht. Ja, je zag ja. het aan mijn gezicht? Ik zag het aan je gezicht. Wat zag je aan mijn gezicht? Nou, dat ik, uh, ja, jonge jongen. Wat, jonge, jonge? <laughs> jongen? Jonge jonge. Nee. Nou, vroeger zei ik altijd Fleming, Flemingstraat, maar het is, ik zei altijd Flemingstraat, maar het is Flemingstraat. Fleming, ja. Ja. Ja, ja, dat krijg je als je niet uit antwoord vandaan komt. En, uh, Daar kan je weinig aan doen, denk ik. Beroemde natuurkundige. Ja, ja, ja, ja, dat is waar, ja. ja. En ja, natuurlijk is het wel een hand, anders Ja, anders zeg, ik, anders zeg ik, ik, ik het niet. Ja, dat weet ik. Er komt, er komt een dag en dan, uh, uh, uh, dan geef je gewoon geen, uh, geen commentaar meer op mijn commentaar. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Hoe, dan? Hoe dat? Ja, geen idee, maar dat, uh, de meest, bij de meeste mensen hebben dat die doen. Uh, ik blijf gewoon doorgaan. Ja? Je te maken? Dat het half is voor het weer. Oh, het is nog twee minuten voor half, maar nou. jouw programma. <laughs> weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en ik heb het strandweerbericht, zo heet dat. En de bewolking overheerst en op vele plaatsen valt nu en dan regen of motregen. De regen trekt de komende uren naar het noordoosten weg. En vanuit het zuidwesten wordt het droog en klaart het op. Lokaal kan er vanmiddag nog wel een buitje vallen... maar het wordt 19 graden bij een matige wind uit het westen. Morgen is er meer ruimte voor de zon afgewisseld met stapelwolken. In de middag kan er met name landinwaarts een flinke bui tot ontwikkeling komen. Het wordt morgen 19 tot 20 graden. Nou, dat is een mooie temperatuur, toch? Of niet? Ja hoor, ik vind hem prima. Dat denk ik ook, ik ook. Nou, muziek. Mooi, mooi, mooi. En jij zei van dit, dit ook door een andere band gezongen? Ja, volgens mij werd het door een andere band ook gezongen. was het wat ruiger, denk ik. Dat kan. Als ik, ja, het komt maar heel ik weet, is dit het origineel. Oh, Oké, okay. nou, ik vind het goed hoor. Ik vind het nou, prachtig. Vond je het niet goed? Ja, maar dat is, het het is wel je het origineel. weet, is ja. dit het origineel. Ja. En uh, we gaan weer een, een strandfeest krijgen. 10 september. Is dat zo? Ja, ja, dat zeggen ze. Bij de strandpachters, omwonenden en de politiek in Zandvoort... is grote onrust ontstaan... rond een geplande grootste houseparty op 10 september op een natuurstrand. Naturelstrand. Het CDA maakt zich grote zorgen... en heeft vragen gesteld. Het gaat om een feest dat op zondag 10 september... van 12 tot 11 uur samen zou worden gehouden. Het feest heet... Love Land Beach. En de toegangskaarten zijn 34,50. De fractievoorzitter... Kees Metters van het CDA... kreeg er vorige week lucht van. Hij werd gewaarschuwd door ongeruste omwonenden... en strandpachters die zo'n feest niet zien zitten. Volgens Metters... Circuleren op Facebook allerlei verhalen. Zijn partij heeft daarom meteen of omheldering gevraagd aan het college. Volgens Metters kan er helemaal geen vergunning worden verleend omdat het naakstrand tegen een natuurgebied aan ligt. Als ik het nou goed begrijp, ze maken een feest op het naakstrand. Ja. En moeten die dan ook naakt zijn? Nee, dat hebben geen idee. Ja, dat zou dan wel moeten, toch of niet? Dat weet ik niet. Geen idee. Oh, want het is een houseparty. Ja. ja. Ja, op het een house party neem je niet je huis mee. Dus nee, je of dat nee, je nou dat verplicht. De, dat is ook verplicht. Nou ja. Wordt zinnen nemen. Ja. Maar volgens mij hebben ze nog geen vergunning. Nee, dat staat hier ook in dat stukje inderdaad. En uh, ja, er is natuurlijk, komen er weer advocaten bij. En weet ik veel wat. Uh, ja. Ja, die verdienen er weer geld aan. Maar hoe zoveel kan je zijn om eerst dit soort dingen te organiseren. En dan te gaan bedenken. Ja, ja dan, Je kan uh, het toch vergeten. Wat kan je? Vergeten. Om vergunningen aan te vragen... Ben jij een heartbreaker? Is ZFN. ZFN. Ben jij een heartbreaker of niet? Nee. Niet, hè? Denkt nee. ook niet. Nee. Hoe je dat? Ik hoorde er weer. Ja, dat was ik niet, hoor. Wat leuk, hè? Ik heb een uh, informatieavond 14 september over de plannen van het Badhuisplein. Er zijn plannen om het Badhuisplein te vernieuwen. Een architectenbureau heeft een schetsontwerp gemaakt. En de uitgangspunt is om de oude grandeur in onze badplaats weer terug te halen. Grandeur. Mooi, mooi, Mooi woord. Ja. Mooi door. Tijdens een informatieavond in juni van dit jaar... gaven bewoners en ondernemers al een aantal wensen en zorgen, do zorgen door. Benieuwd naar het plan, zoals dat naar de gemeenteraad gaat? Kom dan langs op donderdag 14 september om half acht... en de deur gaat open om kwart over zeven in de blauwe tram. Louis-Davidskaree nummer één. U kunt zich aanmelden via e-mail... w.van.der.poel.at.zandvoort.nl of telefonisch 023 5740413. Nou, sinds uh, uh, het circus neergeploft is... dan heb ik niet zoveel fiducie in de plannen om de krombeur terug te halen. Nee. Maar goed, dat kan wel. Nou, het is wel een... Dat circus dat is een heel, heel speciaal gebouw. Ja, dat, het, is nee, dat is zo. Het is een gebouw wat gewoon meteen... je ziet het en ja. je vergeet het ook nooit meer. Nee, want het is compleet uit... Uh... Ja, maar ja... Verkeerde plek. Ja, wat nou ja, wat, wat is de bedoeling van zo'n uh, zo gebouw natuurlijk? Er, er gebeurt een hoop in Zandvoort. Vooral met de toeristen. Nou, die, vinden dat, die kunnen dat gebouw makkelijk terugvinden. Ja, nou, wat dacht je van een bordje? <laughs> Waarom liggen op sommige stukken strand bergen met schelpen en even verder op niets? Hoe schelpen op het strand terechtkomen is niet zo moeilijk te verklaren, zegt Gerard KD. Hij werkt bij het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee, op Texel. Vooral wanneer de zeestroming haaks op het strand staat, worden grote hoeveelheden schelpen aangevoerd. Onder invloed van de zwaartekracht trekken de golven zich terug. Maar die is niet sterk genoeg om alle schelpen weer mee te nemen. Zo blijven er dus schelpen op het strand achter. Maar waarom die hopen? Dat heeft volgens AD te maken met geulen die zich op het strand hebben gevormd. Via die geulen kunnen schelpen eenvoudig terug naar zee worden teruggetrokken. De schelpenbergen die we zien bevinden zich dus altijd tussen twee geulen. Ze hebben vaak een U-vorm. Hoe ze die, die vorm precies hebben gekregen, daar zijn wetenschappers het nog niet over eens. Ah, nou, ik zou zeggen. Um... Ga dat eventjes onderzoeken. Ja. Vragen een huscollectante. Ja. Daar komen we erop terug. En dan uh, gaan we dat even met... Uh, gewoon onderzoeken. Gaan, ja. we, gaan we dat even doen? Ja. Ja, ja maar ja, maak Komen we erop terug? Ja. De schelpjes. Ja. En dan is iedereen zo blij als een kind <laughs> dat op het strand een schelpje vindt. Zomermuziek, hè? Ja, ja, ja. Ik krijg daar altijd visioenen bij als ik dit hoor. Geweldig. En dan zie je zo'n strand zo. En zonnetje, en Heerlijk, man. Echt waar? Ja, echt waar? Huh? Ja. Heb jij dit niet? Nee. Met, dit, met deze muziek nee. niet? Nee. Nou, ik wel. Ik vind het heerlijk. Nee, nee ik heb dat... Nee. Jij krijgt geen visioenen? Nee, sowieso niet, hoor. Oh, ik, ik wel. Weet, ik weet niet wat jij normaal vermiddelt en je allemaal slikt, maar... <laughs> Nou ik, niet veel denk ik. Ik, ik, ik heb het niet. Ja. Nee, nee, nee. Nou, dan mis je wat. En ik slik toch binnen, hoor. Dat wil je niet <laughs> ja. ja. Had je nog nieuws? Nou, strakjes, strakjes. Ja. We, we hebben nog tien minuutjes. Oh, dat is dus, goed. Uh, ja, dat, dat is hartstikke. Goed. Dan weet je dat dan. Uh, ja, gaat goed. Moet je dat even een beetje verdelen? Ja, ga een beetje verdelen. Ja? Ja. Okay. ja. ja? Ja. Ja. Ja. Doet hij wat? Hij doet niks. Hij doet niks. Nou, hij deed wel wat, maar er zit een, een stil introotje tussen. Oh, dat is het. Kijk, daar komt hij aan. And everybody is watching her. But she's looking at you. Ja, een lang, lange, lange lang, intro. Lang, ja. ja, jij zei een lange stilte aan het begin. Ja, maar dat is. Uh, oh, oké. Okay. Soms is stilte de, wel eens goed. De grote stilte. Ik heb uh, nog wel een. Ik heb uh, het dier van de week. Oh. Ja, dat is deze week, is dat Monty. En ik Python? Ben, nee, nee dat, nee, dat is. Is het, de, het is geen Python? Nee, die is het niet. Nee. En ik, ik stel mezelf aan het voor. Ik ga doen net of ik Monty ben. Het dier van de week stelt zich aan u voor: Mijn naam is Monty, een kruising, Stefford.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 023 5713 888 Dit is ZFM. Denk je wat? Het is weer afgelopen. Ja. ja. We zijn er helemaal ja. doorheen. Maar. Ja, ik ga een, een weekje met vakantie. Dus morgen mogen jullie het samen doen. Oh, toppie. Met, nou, met z'n drieën eigenlijk, hè? Ja, Want ja. Want de kleine zou je ook wel meenemen, denk ik. Ja, ja, ja. Denk de ik. Plicht, hè? Ja, en donderdag doe je het alleen. Ja. Dus de klasse blijft bestaan. Dus dat is geen probleem. Welke klassen? Nou, de klasse vanuit. Oh, nou, ja, ja, ja. En dan die vrijdag erop Laagste. mag je het weer met z'n drieën doen. Laagste klasse. En dan ben ik weer terug. Man, man, man. Man, man. man ik ga lekker weg. En ik hoop dat het. Na, weer... na, na, na, na, na. Je zegt het echt zo. Ja. Ja. ja, dat inderdaad ook. Zo zeg ik het inderdaad ja. ook. Ja. Dus hey, maar, uh, ik ja. wens je fijne vakantie. Ja, dankjewel. En uh, dan zien we zien elkaar weer uh, ja. na een week. Of en veel, veel plezier. Gaat lukken. Bij de radio. Ja. Gaat het lukken. gaat je zeker lukken. Oké. Okay. Okay. Hey, en dan uh, zie ik jou weer uh, zelf verschijnen. Ja. En uh, iedereen toch een heel prettig weekend. Ja. Mooi weer. Oké. Okay. Dank, dankjewel. En morgen heel veel plezier bij de radio weer. Ja, gelukkig man.